Voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl Dit is Radio 1. 3 uur. Het NOS Journaal. Ewout de Jong. Het Egyptische leger heeft burgers opgeroepen zich te houden aan het uitgaansverbod dat zometeen van kracht wordt. Rond deze tijd mag niemand de straat meer op. De afgelopen dagen gold ook een uitgaansverbod, maar dat ging later in. Het leger heeft verklaard dat mensen die het verbod negeren gevaar lopen. Opnieuw zijn in een aantal Egyptische steden mensen massaal de straat opgegaan om te demonstreren. Onder meer in Cairo en Alexandrië zijn tienduizenden mensen op de been. Op sommige plaatsen wordt door de ordertroepen hard ingegrepen. Op andere plekken worden de betogers ongemoeid gelaten. Er zijn berichten dat het ministerie van Binnenlandse Zaken door demonstranten is bestormd. Daarbij zou de politie hebben geschoten. Ook bij een gebouw van de centrale bank zijn schoten gehoord. De betogers in Egypte eisen het vertrek van president Mubarak, maar die weigert voorlopig te vertrekken. Hij heeft wel zijn ministers ontslagen... en aangekondigd vandaag een nieuwe ministersploeg te benoemen.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 dat haar Nederlandse nationaliteit daar niet wordt erkend.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 Dit is Radio 1, Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom of welkom terug bij Opium vanuit de Amstel op de vierde etage van Carré. Drie gasten aan tafel dit uur. H.R. Peters heeft een prachtige dichtbundel het licht doen zien, die heet Wasdom. Uh, ik lees overal dat je, dat je een grote meid bent geworden inmiddels. Oh. Voelt dat ook zo? Nou ja, het is wel grappig dat je jeugdversen verzamelt en dan opeens een grote meid bent. Maar... Ja, ja, misschien komt het ook door de titel Wasdom. Dat je dan, ja, ja. ja, het is een beetje obligaat als dat zo is, maar het is ja, wel... Uh... Ja. Het was donderdag uh, gedichtendag. Uh, is dat dan ook echt vanmorgen vroeg tot avonds laat uh... Gedichten voorlezen ergens, nou, of? Uh, Nee, want ik. Uh, de prestatie van de bundel was uh, heel groot in het uh, stadhuis van Utrecht. Dus het ging eigenlijk vooral daarom. En wel daarvoor en daarna uh, optreden. Maar ja. het was niet allemaal op die ene dag. Ja. Is het dan fijn dat moment dat je met iets naar buiten kunt komen? Of? Ja. ja, en ook, uh, nou ja, dit is uh, sowieso om het, om het voor het publiek te laten horen, dat ja. is heel fijn. Want je bent voordat je, je eerste bundel verscheen was je al bekend als performing poet, zullen we maar zeggen, iemand die optrad. Ja. ja. En toen was het dus nog niet gepubliceerd, nee. dus nu is het andersom. Nu is het wel een publicatie en moet ik het nog gaan vertolken? Te... Ja, dat zeg maar. ja, ja. nou, mag je straks ook. Je mag voor mij, uh, meerdere gedichten voorlezen. Okay. Goed. Ook aan tafel uh, Aad Zelen, hij is acteur, uh, hij is uh, regisseur ook van Doek onder andere, van, met uh, Loes Luca en Peter Blok. Veel succes uh, gehad het stuk. En nu weer een, een boek geschreven, een roman, uh, King, een komedie. Uh, hoe verhoudt zich dat tot elkaar eigenlijk, die, die, die verschillende disciplines? Moet je af en toe moet je even schrijven? Of? Nee, nee, ik kan soms schrijven als er tussen twee producties door hmm. het is niet dat het uh, ja. verplicht is. En uh, Vrij is dat een bepaalde rust uh, in Huizenstelen? Ja, je moet er wel vrij. Ik, doe, uh, ik schrijf niet als ik, als ik met toneel bezig ben. Je moet, hmm. er, moet er wel vrij voor hebben. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Um, heb je nog iets van het Filmfestival meegekregen? Nee, in, in jouw, ik ben het stad? repeteren in, in Antwerpen, dus ik kan helemaal niets... Voor de nieuwe van Warmerdam weer bezig, toch? Ja, ja. voor de Mexicaanse hond. En met, met Pierre Bokma onder andere? Ja. ja. Wordt word dat, word, word dat mogelijk? Ja, natuurlijk. Daar gaan we altijd van uit. <laughs> Goed uitgangspunt. Ook in Rotterdam deze week geweest en eigenlijk net terug met de snelle trein. Dana Linsen. filmrecenties ga je straks geven. mist wat, zou ik zeggen. Zeg je zeg ik, Ja, want de hele stad staat op zijn kop. En daar zijn op. Ja, dat zou je altijd zien. Er gebeurt nooit wat. dat weet ik ook niet. Maar het is wel extreem vergeleken met andere jaren ook. Overal zijn er tentoonstellingen, evenementjes, dingen. Ik geloof dat je zes dubbelgangers nodig hebt om dat festival te kunnen volgen dit jaar. Dus dat is Groter dan ooit, het filmfestival. Ja. Nou ja, extra large. Zo ja. hebben ze het ook genoemd, 40 ste editie. Ja, ja, we hebben het er straks uitgebreid over. Eerst gaan we eens even weer terug naar de muziek. Uh, hij komt uit de States. Oorspronkelijk komt hij uit Londen, maar hij woont in de States. Uh, hij is een goede vriend van Jason Mraz en hij gaat weer voor ons zingen. That's you, here is Gregory Page. Mm. say I'm crazy for loving you You're driving me to drink myself Drunk before noon You say you're coming back Oh, I'll wait for a blue moon I open the door Watch your ghost appear once more You tell me lies just nod with a smile, and I raise my glass to your help, love of my life, you treat me so well, oh, so well. The nights are longer than the days, that is for sure. I'm so drunk on cough syrup It tastes like a fancy liqueur And you say that you're coming back So I can pose and overcharge I open the door Watch your ghost appear fun small You tell me lies I just nod with a smile and i raise my glass to your health love of my life you treat me so well oh.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 Gregory Page was dat uh, samen met zijn muzikanten uh, Skylad op de piano uh, en uh, drummer Josh Hermsmeyer. En, uh, hij komt nu even, Gregory komt even naar de tafel toe. Ik zei hem in de introductie in het vorige uur dat hij nog op de knie van Paul McCartney heeft gezeten. Dat is waarschijnlijk al een hele tijd geleden. Uh, dat vraag ik toch maar even. Gregory. Um, I, I, in my introduction I, had, I, I told the audience that you sat on the knee of Paul McCartney, that, that's quite a, a time uh, ago. I kind of peaked early in my career. I was two and a half years old. <laughs> my mom was traveling with the Beatles, her band opened ah. for the Beatles and the only two shows that they had in Spain in August 1965, her band was the Beat Chicks <laughs> and they both sat together before the uh, before the concert to watch a bullfight oh. and uh, mom sat me down on Paul's knee. Okay. Ja, dus hij heeft, zijn, zijn moeder zat in een bandje, die zat in het voorprogramma van de Beatles... en ze waren in Spanje op tournee en toen heeft hij bij een stierengevecht... op de knie van Paul McCartney gezeten. Are there any pictures, pictures of that? There isn't there? any photographs, nee. but there's a, obviously this footage from the concert... and a, a wonderful poster that my mom has framed that they okay, signed. Yeah. Does, does uh, your musicality come from your mother? Komt je musicaliteit van je moeder af? Yeah, there was a lot of jazz music mm -hmm. in my family and in my house. So I grew up with this, uh, all this music being around me. As even as a child, so it's. Het is gewoon een beetje dat ik een staat ben om te schrijven, re- schrijven, ik suppose, sommige van de liedjes. Ja, je noemt het Eurokana in plaats van Amerikana, toch? Eurokana. Ik was geboren in Londen en mijn familie moest naar Amerika verhuisd, onder grote druk. Ik wilde niet vertrekken, ik wilde niet vertrekken uit Engeland. En dus probeer ik altijd terug te komen, probeer altijd te ontsnappen om terug te komen naar Europa en om hier naar Holland te komen. Nu voor de tweede keer is een like droom voor mij om te kunnen Ja, hij is oorspronkelijk uit Londen, is toen naar Amerika gegaan en wilde hij yeah. eigenlijk helemaal en hij wil nu graag uh, ons laten zien wat hij allemaal voor moois kan. Uh, because uh, Holland has a special place in your heart. How come? Uh, Nederland heeft een speciale plaats. It's in het is. een undescribable feeling. But the first time that I was here in Oktober, I felt like I was home. I, I felt like a gypsy otherwise. I, I never felt American, I never mm -hmm. felt English. I, my dad lives in Paris. Ik ben all over the world. But coming to Holland honestly felt for me the most feeling of coming home. Yeah. And I'm in Skorrel, which is like way out in the countryside. There's, there's cows and there's sheep, and it's very beautiful. And uh, what an, an amazing thing to come here to the city. I'm finally at the city now for the first time. Yeah, you, say, you you stay in Skorrel? Skorrel, well. that's where we're staying. We're in, a, we're in a little cozy cottage, a very oh, romantic place for the three of us. I like your pronunciation. Prachtig. Say it once again. Skorrel. Yeah, great. I love it there. Yeah. <laughs> are, you, are you planning on, on staying in Holland? Blijf je in Holland wonen? Blijf je in Nederland wonen, misschien? Yes. Yeah. Yeah. I don't want to go back. We just have a one-way ticket, so we're here now. Uh huh. Yeah, yeah. <laughs> and then what, what about Jason Mraz, uh, the American uh, pop mu musician, very famous, very a, well known. Yes, uh, a well friend, a friend of him, a dear yes. friend of mine. And I gave him his very first show. He has a. Um, we had a show. He opened for Gregory Page, and he has this big poster where it says my name Gregory Page, very big, and his name in crayon right below it. En het uh, was zo wonderlijk om hem zo succes te zien. En we hebben samen together. Ik heb zijn eerste album geproduceerd. En hij heeft mijn laatste album geproduceerd. Dus we werken samen. We zijn buren in Aha. San Diego. Ja. You know. Hij is gewoon een goede vriend van Jason Mraz, die eerst klein op de poster stond en nu de grote erboven. Is er any envy tussen you then? En envy? Yeah. Niet at all. His ja. en mijn my little audience... probably nooit never meet. Ach. Your uh, next album that, that's on your uh, uh, on your site, uh, uh, what's it called? Once uh, and for All. Once and for All, yeah, but there's a new album coming too. Isn't there? Well, the album that's released here in, in, in uh -huh. Holland is called Promise of a Dream. Promise of a Dream, that's yes. the title, yeah. Yeah. And, and you can get it not in, in, the, in the stores, but only through your... Uh, Well, er there's, zijn uh, there's, there's, there are some CD's door mijn site. Mijn American releases, mijn eigen independent releases. Maar de one die je hier kunt krijgen is... Uh, it's available, I think, in stores. Oh, YouTube, through okay. AG Music. Mm -hmm. and, um, otherwise, I'll come door-to-door. Hij komt, als u het koopt... Promise of a Dream' met album, dan komt hij het bij u brengen. En dat is ook verkrijgbaar in de winkel. Oké, thank you very much. You're going to sing another song thank later you. on. All right. I hope. Yes. Oké, okay, thank you very much. Gregory Page, ik kan nog even melden dat hij... Uh, die uh, site, heet is uh, GregoryPage.com. In september komt het nieuwe album True Love uit. En hij uh, toert nog twee weken door het land. Vanavond in de, de Schalm, in Westwoud. De Schalm, you know how to pronounce that? No. Oké, okay, great. <laughs> no uh, en uh, 8 februari in de Kleine Zaal in Paradiso in Amsterdam. En uh, voor meer informatie kijkt u op onze site opium.afro.nl. En mensen in Schorl, hou hem in de gaten. Hij loopt daar erg gezond. <laughs> um, goed, thanks very much. Dan gaan wij uh, verder met aard uh, uh, Aad. Aad. Je boek. Ik vertel even waar het over gaat. Een dikke man, een klein kefhondje en een sprietmager ex-model. Die drie ingrediënten die leveren samen uh, genoeg stof voor, uh, voor, je, voor je nieuwe boek. Getiteld King, een komedie. Daar ben je vooral bekend als acteur en regisseur. Uh, dat, dat, dat, dat boek dat, dat komt er zo af en toe uh, tussendoor. Want ik kan nog even laten zien, het is niet de eerste pennevrucht. We hebben hier de kachelman hebben we gehad van lang geleden. En uh, Yvonne en Rosa verhalen, ook uh, wat langer geleden al, hè? Ja, dit is het achtste. achtste. Ja, ja, dit zijn de enige twee die ik in de kast had staan. Maar... O okay. ja wel gelezen. Ik ja, volg, ja. Ik volg je wel een beetje hoor. Ja. Oké, ja, ja. ja de, de King, wat, wat, wat is King voor een personage? Wat gebeurt er? Nou, dat is een lapswans. Die, die doet, heeft nog nooit iets uitgevoerd. En er is ook niet voor het plan iets uit te gaan voeren. Maar is er toch wel een beetje ongelukkig mee. En dreigt ze daar net, als hij, als hij dreigt zich daarbij neer te leggen, komt die vrouw in zijn leven. Ja, die vrouw daar hebben we het later nog over. Maar de moeder van King, daar moeten we het ook nog even over hebben. Want die, dat is een echt een heel belangrijk iemand geweest. Ja, ja, ja, dat is eigenlijk de enige andere vrouw... Die, uh, waar hij zich mee tot verhouden heeft. En die mij helemaal verpest heeft. Ja, Om hem echt... helemaal vol te stoppen met van alles. Er komt niets uit zijn handen. Niks. Het enige waar hij... Hij uh, heeft wel een voorliefde voor uh, het behouden huis. Ja ik, ja, ik dacht, ik moet hem ook een hobby geven. Want als hij helemaal niks doet, dan... Eh, dan, dan ben je gauw klaar. Ja, ja, dan het heel klaar, ben je duk duk duk zo gauw uitgeschreven. Ja, dus ja. Ik, ik dacht, ik geef hem een hobby. En zo'n hobby is Nova Zembla. Nova Zembla? Ja, nou ja. Het dat, dat, dat is ook wel leuk. Kijk, Nova Zembla is natuurlijk een van de meest avontuurlijke verhalen, vind ik. Hè, uit, uit de vaderlandse geschiedenis. Die man in die kou en die sneeuw op die ijszee Integendeel, ik dat hij, die eigenlijk als met thuis is, voor thuis te, te roken bij de haard en uh, boeken te lezen over dat avontuur. Zonder ooit iets mee te maken, niets, hm. nooit. Hm. Nou, dat is een leuke contrast. Ja. Het is bijna theater, hè? Bijna wel. Ja. Maar kijk jij ook zo? Ik bedoel, nee, schrijf nee, helemaal schrijf niet. Je ook zo? Nee? Ik beschouw het uh, schrijven juist echt als een. Uh, zo leuk dat het zo uh, echt ervan verschilt. Omdat het in de eerste plaats al helemaal in je eentje doet. Hè? Theater is toch altijd een gezamtkoenswerk. Je hebt nooit. De theaterverstelling is nooit van één iemand. Die is van alle acteurs, regie, lichtgeluid. Ik koor, of studs. Dat is ook het mooie ervan. Het is ook heel sociaal. Hè. En het schrijven, dat is gewoon, ja, dat is gewoon, vooral ik. Omdat ik omdat, kijk, al die boeken zijn totale flops. Ik heb weinig, heel weinig lezers. En ik schrijf het ook nog in mijn eentje. Ik, doe, ik, ik maak geen gebruik van de redacteur of dingen. Ik, maar ik schrijf het helemaal af en dan stuur ik het op. Hm. Dus het is een heel klein eenmanszaakje, een winkeltje. Ergens in een achterafstraatje waar ook nooit iemand komt. Ja. Zo nu en dan gaat de bel en dan koopt iemand een boek. Maar heel, heel zelden. Ja. Dus het is allemaal heel klein en petitrig. En dat vind ik het ook het leuke eraan. Ja, dat is een mooie om het, om, om het ja. in balans te houden als het ja. ware. Ja, ja. Dat, dat voorlezen, dat, vind je dat wel leuk eigenlijk? Nee, dat vind, vind ik ook niks. Nee, dat nee, doe ik ook nooit. Dus als ik jij nou ga vragen om, om iets te Liever niet. Iets over de, want een andere hobby van, van King is namelijk dat hij een avond heeft met vrienden waar hij niet naar Bach luistert. Ja, ja, ja, dat is, uh, ja, <laughs> ja, dat is ook een hobby, dat is een sociale hobby dan. Hè? Dat ja. is dan de enige mensen die, die ontmoet. Ja, maar als je daar dat, voordat King kon antwoorden, <kijkt> ga ik even kijken. Dat is wel een heel leuk stukje. Dus wil je toch een, niet iets even voorlezen over zo'n avond met bitterballen en oh, ja, met veel drank? Onderaan ja. pagina 25? Onderaan pagina 25. Uh, tot uh, Bach zou het altijd blijven, stel ik voor. Onderaan 25. Het begint met voordat King kon oh, antwoorden. Uh, vo uh, voordat King kon antwoorden, betrad op en neer de kamer... met een grote schaal bitterballen. King kon niet wachten tot die waren afgekoeld. Hup, snel in de mosterd en dan het bekje in. Waar hij de bal moest laten rollen... om zijn tong en verhemelte niet te verbranden. Het maakte in elk geval dat de muizenissen verjaagd werden. Hij dacht al niet meer aan dood of ziekte. Elke nieuwe bal verdreef de somberte en elke trek aan de caballero maakte hem overmoediger. Sterven rot op, en elke slok van de liqueur... een of andere pruime shit vrolijkt hem op. Meer Bach, schreeuwde hij. Meer Bach. De kreet werd al snel door de anderen overgenomen. Het was een geroep om Bach dat het een aard had. Orgel, schreeuwde de een. Nee, kantaten, schreeuwde een ander. Klavier, klavier. Er werd besloten tot nog een wilde bof uit de mirakeldoos van het kruidvat... En even later donderden de orgeltonen van de Leipzige Korele op volle sterkte door de ruimte. Het orgel dreunde en brieste uit de pijpen. De organist moest vast een halve gek zijn met wapperende haren, zo stelde King hem zich voor. Want hij beukte op de toetsen en trappelde op de pedalen alsof de duivel hem op de hielen zat. En bracht een heidens kabaal voort. Het hele orgel met zijn front- en pedaalpijpen, de registers, de toetsen, de abstracten en ventielen, de windkanalen en de windladers, de toonkansel, de pijpstok en de bazuinen, het hele pijpenhuis, de schoen, de keel, de tong, de kop, de stem, de beker, de voet, de kern, de baard, de hoed, de manualen, de zwelkast en de jaloeziezwel. Alles dreunde en brulde en pijpte en orgelde. En de halfgekke organist trok wat alle registers van de prestant uit de bekasting, zo leek het wel. Want de pneumatische tractuur van het orgel leek elk moment te kunnen versplinteren. En het hele pijpenhuis leek wel in elkaar te storten, zo klonk het. Misschien alleen in de hoofden van de leden van de Rotterdamse wel weliswaar... omdat hun koppen drank verhit waren en omdat de installatie op tien stond... en dat ze alle zelf driftig meeorgelden in wijze gebaren. Maar Bach was het en Bach zou het altijd blijven. So, Bach, schreeuwde ze, Bach. Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> ik vond het mooi. Okay. <lacht> mooi, mooi, mooi stuk. Eh, met de langzamerhand heb ik het gevoel, ook, als jij aan het voorlezen bent, toch de acteur... Aadzedelen dan het ook overneemt, of niet? Ja, ik heb geen idee. Nee, als het maar hard is. Hè? Ja, de Rotterdamse Bachvereniging, er is een Amsterdamse Bachvereniging, maar dit is, het, uh, dit is de tegenhanger. Hè? Uh, nee, er is geen Amsterdamse is er is alleen een... maar een Nederlandse een Bachvereniging. Nederlandse Bachvereniging, ja. ja, ja, ja. Dit uh, gezelschap. Heb je daar ook nog research voor gedaan? Of ben je zelf ook een groot bach Ja, uh, Jawel, maar ik ben absoluut geen kenner van de klassieke muziek. Ik ben weer een pop uh, maar... Ik kon Bach hier goed, wel goed gebruiken. Ja. Was het een goede performance, HK Peters, dus, vond je? Overigens? Vond je het een goede performance? van uh, oh, ja. <laughs> Die zit in de, in de achterflap van het boek. Ik zit hier warmer dan te lijst. Ja, ja. Um, ja, ik vond het wel goed. Oh, dankjewel. <laughs> ja. Nog, nog want we de, de, er is een aardige link tussen jullie twee te leggen. Dat is namelijk dat, uh, behalve dat verhaal over King en die, dat uh, ex-model, die oudere vrouw die hij tegenkomt, en waar een prachtige liefde tussen ontstaat, tussen ja. die twee, staan er ook nog wat uh, oudere verhalen staan er in de bundel? Ja, ja, die zijn er extra aan toegevoegd als, uh, als bonus, zeg maar. Uit, ja. uit de vroeger, uh, uh, Mijn eerste drie boeken waren verhalenbundels. En daar, daar is een, een vijf verhaal uit gekozen om. Uh, ja. Als een soort cadeautje aan de, aan de lezer, hè? Onder andere een, een verhaal over een, een, een jongen... die een, een gedicht wil schrijven voor een, voor een slagersmeisje. Oh ja, ja, ja. Dat, ja, dat top, is ja. de... de, de, de... Nou ja, de, de worsteling, zullen we zeggen, met, met de materie. Ja. Uh, die, ja dat, de, wellicht dat dat ook nog een, een mooi citaat zou zijn... maar ik, ik wil je niet nog een stukje laten voorlezen. Maar, uh, nou ja, ik ben nou toch op stoom. Ja, eh, maar waar, ik, uh, welk ik, stuk? Nou, dan moet ik even kijken welk, welk, uh, welke pagina. Dat heb ik even niet paraat. Ja, maar, dat uh, weet ik ook niet. We zien uh, hoor. Want het gaat erom dat het, dat het een worsteling is om, om mooie zinnen op te schrijven. Uh, dat herkent Hakker misschien oh ja. als... Het een z'n mensen. Ja, is, is het een worsteling of valt het wel mee? Uh, nee, ik vind niet zo'n worsteling. Nee? Nee, als ik echt in de stemming ben, dan schrijf ik gewoon heel veel achter elkaar. En uh, als het een worsteling is, begin ik er niet aan. Dus ik wacht gewoon eigenlijk... Ja, het is heel ouderwets, maar op inspiratie. En als ik die heb en een soort concentratie heb, dan vloeit het eruit, zeg maar. Uh -huh. Ja, jij, jij vindt Remco Kampert een groot voorbeeld voor jou, hè? toch? Ja, uh, ik, ik, uh, ben, ik ben erg ontroerd altijd door Remco Kampert. Ja, ja. Maar die, die heeft ergens gezegd van... ik weet eigenlijk van tevoren nooit wat het wordt. Of het een roman wordt of een gedicht of een, of een column of iets anders. Uh, bij jou zijn het wel altijd gedichten? Nee, ik probeer nu ook wel. Dat is trouwens iets meer een worsteling, hoor. Ik ben nu met een roman, roman. bezig. Ja, nou, uh, onbekend uh, iets voor mij. Maar uh, dat was ook... Uh, dat, ik had ook... Uh, terwijl ik er aan mee bezig was het idee van... nou, ik zou hier ook een bundel van kunnen maken... of een toneelstuk, weet mm -hmm. je wel. Het is wel zo dat je achteraf ja. nog... of tijdens kunt bedenken van... dit gaat meer die andere kant op. Ah, ja. Maar ah. hij heeft het citaat gevonden. Heb het... gevonden? Nee, ik heb geen citaat. In. Nee, nee het oh, nee. is wel lastig om daar een citaat uit te uh... Dan, <laughs> okay. dan doen we het niet. Dan, dan meld ik alleen dat het boek uh, een, uh, King, een komedie, is verschenen bij uitgeverij Nieuw-Amsterdam. En uh, uh, dat jij binnenkort dus weer in het theater te zien bent. Ook. Ja, in, uh, in Nederland zijn we in uh, april met de Mexicaans. rond. Ja. Een stuk van uh, Alex van Warme dan. Ja. Goed, dankjewel. Uh, dan gaan we nu naar de 80 seconden. Elke week geven wij een. Uh, Latent talent hier de gelegenheid om een minuut en twintig seconden te vullen. Uh, ze is een verhalenverteller in hart en nieren geïnspireerd door haar scriptie voor haar studie literatuurwetenschappen. Schreef zij het verhaal 'Wachtkamer voor het vallen' en uh, dit is haar debuut op de radio en in het algemeen. Ook hier zijn de tachtig seconden van. De tachtig seconden ja. van Lisa Klomp. Dat moment vlak voordat je valt. Wanneer je weet dat het onvermijdelijk is en de wereld zich vertraagd aandient... ...klampt de vraag zich aan je vast. Zal ik, en hoe, zal ik nog opstaan? Wanneer je je ogen opent, lijkt de schade te overzien. Een schaafhond en een kromme spaak, dat is alles. Maar wat is dat moment dat omineuze weten... ...als een olievlek traag om zich heen kruipt, terwijl je ademloos afwacht? Ze leek geen Kaya, Een floor, misschien, of Sophie? Eén meter bier, acht kleuren nagellak, zo'n meisje... Mijn herinnering aan haar verloor gaandeweg aan beweging, tot ze uiteindelijk stilhield in geglazuurde afdrukken van geposeerde momenten. Het vergeten schikt zich nooit. Ze verschijnt op een ongelukkig moment en verstopt zich wanneer ze geroepen wordt. Met zekerheid kan ik alleen zeggen dat het donker was en bleef, in de kamer en achter mijn ogen, waar ik met de stem van mijn vader de vertrouwde regel bleef herhalen. Jij gaat naar de hel. Van sommige mensen kun je alleen houden wanneer ze in hun pyjama een mandarijn pellen. Soms droom ik dat ik zal sterven. Nog 13 seconden op de klok en ik weet niet welk draadje ik door moet knippen. Het beminnen van het absolute donker gaat me alleen in diepe slaap gemakkelijk af. Hier, waar de kleuren minder intens zijn en een kofferbak niet naar een woestijn leidt, hier is de wachtkamer voor het vallen. Kaja die lachend omkijkt terwijl de vrachtwagen uitzendt. Nog drie seconden. Nog drie seconden, maar ze waren al voorbij. Goed, dankjewel. Lisa Klomp voor het. Uh voorlezen van dit verhaal, geïnspireerd door, door je scriptie, heb ik begrepen. Hoe is dat zo gekomen? Ik heb me voor mijn scriptie heel veel ingelezen in het denken over de dood... en begrafenisrituelen. En dan ga je onvermijdelijk ook over je eigen sterfelijkheid nadenken. Aha. Maar dat leidt leid niet in alle gevallen tot het ook schrijven van een verhaal zelf. Nee, dat klopt. Dat doe ik al iets langer. Maar op het moment dat ik me veel met een thema bezighoud... dan wordt er een personage geboren in mijn hoofd... en die neem ik dan mee onder de douche... En slapen gaan en daar vloeit dan uiteindelijk een verhaal. Ja. Zijn er bepaalde schrijvers die wat dat betreft die, uh, bovenaan staan als inspiratiebron bij jou? Ik hoop ooit nog de zwierige stijl van Nabokov te kunnen benaderen. Maar voorlopig uh, is d dat, dat nog is niet toch al, Dat is een lange weg bedoel je? Of? Klopt, dan heb ik nog even... Nee, dat zeg ik niet, maar dat, dat, ik leg dat uh, niet in je mond. Ik denk dat het zo is, toch? Dat klopt. Ja, ja. Uh, dus uh, daar kijken we naar uit. Dan. Dank u wel. Goed. Succes. En uh, hebt u ook iemand in huis... die 80 uh, seconden kan vullen met het een of ander... Uh, uh, ook iets zingen mag, spelen mag ook... Uh, stuur dan even een mailtje naar opium.afro.nl uh, Ik ga even cultuurtips vragen aan uh, de gast hier aan tafel. Haga, heb jij iets gelezen, gezien, gehoord... wat je echt de moeite waard <tie> voor Haga Peters? Ja, waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Ik heb het niet gezien, maar het is trouwens vanavond voor het laatst... Uh, het toneelstuk van de dichter Mustafa Stitu... Um, over de vriendschap tussen beeldend kunstenaar Andy Warhol... en Michel Bacat. En uh, het wordt vanavond vertoond in het Belmer Parktheater... Anton de Komplein, 240 Amsterdam Zuidoost. Het begint okay. om half negen. zijn we weer de laatste voorstelling. Is het van de Nieuwe Amsterdam, geloof ik? Hè? Dus ja. ja, ja. ja. Okay. Aad uh, jij een uh, Nou, ik, ik heb in de hele tijd in Antwerpen gezet. Maar de enige voorstelling die ik gezien heb... waarschijnlijk is die al zo bekend. Dat iedereen dat is Kinderen van de Zon, van uh, het ja, Maar waarschijnlijk het is, dan... is dat iedereen al bekend. Dat dat een hele goede voorstelling is. Ja, dus veel kan ik daar niet aan toevoegen. Kan niet genoeg gezegd worden. Als als iets mooi <hijfie> is? Met de Halina Rijn onder. <hijfie> ja. ja, ja. Uh, Dana Lins, heb jij uh, nog... Had een, ik een, nog een, maar tijd om een boek te lezen... naar het theater te gaan en al die andere dingen te doen. Dus ik kan nu alleen maar zeggen... ga gewoon naar het Filmfestival Rotterdam. Het duurt nog een week. Goed, um, het is uh, twee minuten voor, half uh, vier. Nee. Ik stel voor dat jij uh, alvast begint met een, een, met een recensie van een, een film. Films die daar... Uh, ja, iets, want dan kunnen we daarna zijn. naar het nieuws. En dan gaan we na het nieuws verder met de rest. Oké, okay, nou wat ja. heel erg opvalt in Rotterdam dit jaar... altijd hebben ze natuurlijk heel veel nieuws en obscuurs... uit de krochten van de hele uh, wereldse filmgeschiedenis. Is dat nog maar steeds zo? Ja? Dat is nog steeds ja. zo en dat vind ik ook heel goed dat ze dat doen... want mm -hmm. dat is anders nooit in de Nederlandse bioscopen te zien... Maar dit jaar hebben ze ook een hele gelukkige hand gehad... in het kiezen van films zoals Black Swan, ja. 127 Hours, Beautiful, van... Um met Javier Bardem. En die werden allemaal opeens vorige week... overladen met Oscar-nominaties. Dus dat is een hele prettige combinatie voor mensen... Ja. om en een grote film te gaan zien... en dan in de slipstream daarvan op avontuur te gaan. Ja, want wat de, de grote kans hebben voor de Oscars... King's Speech, die was toch ook ja, bedoeld als een, slotfilm? Ja, dat is een mooi inderdaad. verhaal. was bedoeld als slotfilm. En toen bekend werd dat hij zoveel Oscar-nominaties kreeg... heeft de producent hem uh, teruggetrokken. Maar toen kozen ze een andere film uit... namelijk The Fighter als slotfilm. Film, maar die heeft ook heel veel Oscar-nominaties. Dus volgens, Rotterdam is dit jaar een soort pre-Oscar-feestje. Ja, dat klinkt uh, goed. Alsof ze in, in de goede nou vorm ja, zitten kennelijk. En het is, ik vind het ook wel een soort goed teken voor Hollywood... waar dan nu de nieuwe generatie van iets alternatievere filmmakers... uiteindelijk heeft overgenomen... En um, nou ja, dat, dat zijn wel films die uh, iets uh, avontuurlijker zijn... en iets meer gaan over nieuwe manieren van verhalen vertellen. Ja. En het, uh, Ik wil je zo uitgebreid horen ja, over Black Swan, onder andere... en over 127 Hours van Danny Boyle. Maar eerst dan even nu het nieuws van half vier met uh, Ewout Diehl. Radio 1, het NOS-journaal. In Egypte wordt weer massaal geprotesteerd tegen het bewind van president Mubarak. Een half uur geleden ging het uitgaansverbod in. In Cairo is freelancejournalist Dirk Wanrooy. Uh, Dirk, er is gewaarschuwd dat mensen die het uitgaansverbod negeren gevaar lopen. Dus uh, lopen de straten leeg? De straten lopen alles behalve leeg. Um, wat ik kan vertellen is dat het centrale plein in, uh, in Cairo uh, dat daar minstens 50.000 mensen nu op, op de been zijn. Um, en we uh, nou ja, een weg proberen te maken naar het ministerie, het, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nee. Um, dat een beetje beschouwd wordt als de vijand hier. Een uh, soort van bolwerk van de veiligheidsdiensten en de politie. die uh, de repressieve tak van de, van de regering zijn geweest in de afgelopen jaren. Mm -hmm. um, en uh, er zijn berichten dat het, uh, dat het ministerie omsingeld is door de demonstranten. Door de demonstranten. De politie schiet daar met scherp. Er zijn twee uh, doden die we uh, bevestigd hebben gekregen, uh, vele gewonden. Um, de, het leger is uh, ook ter plekke, uh, maar hun rol is nog altijd een beetje onduidelijk uh, aan welke kant ze precies staan en hoe ze zullen, zullen reageren op de gebeurtenissen. Um, wat ik je wel kan vertellen is dat de politie nu uh, net onlangs uh, de, um, de, de, de straat op is gereden met tanks om, de, om zogezegd... Het volk te beschermen van de politie. Uh, die, die, die uh, schiet, met, uh, nou ja, schiet om te doden eigenlijk. Um... Ja, waar, waar ja, ja, dat is een beetje de situatie in het centrum? Ja, waar, waar ben jij nu, Dirk? Ik zit in een in een huis aan de andere kant van de mijl. Um, activisten hebben hier een, een, een soort van een, een beveiligde verbinding, weten, weten uh, Internetverbinding weten te bemachtigen. Um, en het geldt als een soort van provisorisch perscentrum. Um, wij zijn een van de weinige huizen die uh, toegang heeft tot de buitenwereld. En we proberen uh, nou ja, de berichten naar buiten te krijgen eigenlijk. Okay. Uh, goed werk. Uh, nou, misschien spreken we later nog wel. Uh, dankjewel, uh, journalist Dirk Wanderooi vanuit Cairo. Dan hebben we ook nog ander nieuws. Minister Rosentaal heeft met de Iraanse ambassadeur gesproken... over de berichten dat de Nederlandse Iraanse vrouw Zahra Bahrami is opgehangen. Dat werd eerder vandaag gemeld door de Iraanse staatsmedia. Een officiële bevestiging dat Bahrami ter dood is gebracht... heeft de Rozentaal nog niet gekregen. Hij wil daarom ook nog niet op het gesprek met de ambassadeur ingaan.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 ANWB-verkeersinformatie op de A12 van Utrecht naar Den Haag... staat bij knooppunt Oude Rijn twee kilometer file... na een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Dit is Radio 1 Opium. Met aan tafel Hagar Peters, Aadzeelen en Dana Linsen. Dana die was bezig, bijna begonnen met het recesseren van Black Swan... Een film ja. van uh, Darren Aronofsky. Wat mij betreft een van de hoogtepunten. Want ik sta daar natuurlijk onbekend... dat ik altijd al die obscure films flink aan het promoten ah, ben. Ah, valt best mee. Maar deze keer kan ik niet anders dan zeggen... dat deze film met Natalie Portman... in een prachtige dubbelrol als ballerina... die zowel uh, de witte als de zwarte zwaan... in het zwanenmeer uh, gaat dansen... en daar alles ontdekt over uh, de hooghangers... en de duistere en de lichte kant van jezelf. Maar ook over uh, artistieke obsessie... of moeten we zeggen artistieke waanzin, hoe ver ben je bereid te gaan uh, voor een rol... en hoe ver uh, duik je in jezelf... Aha. En dat, dat is een prachtige balletfilm, wat al een onmogelijk genre is. Want dat is natuurlijk allemaal etherisch en licht. Maar juist door dat zwarte krijgt dat een enorme aardse kant. Maar Darren Aronofsky weet daar ook nog allerlei horrorachtige uh, elementen in te smokkelen. Waardoor het niet per se een horrorfilm wordt. Maar mm -hmm. wel eentje die letterlijk onder je huid gaat kruipen. Zoals ook onder de huid van Natalie Portman opeens... Veertjes beginnen te groeien. Ook? Of althans, dat denken wij dan. Dus de transformatie naar haar uh, karakter is compleet. Is ze ook een goede danseres? Want het ja, vraagt ook zij, ook wat, is, uh, zij is zelfs opgeleid als danseres. En ze wilde deze film eigenlijk al heel lang maken. Ook met Darren Aronofsky, voordat ze te oud was om uh, überhaupt nog als een uh, jonge, frele uh, prima ballerina uh, te kunnen optreden. Ja. Dus nou, er zullen vast echte dansers zijn die zeggen nou, nou, de biezen en de gelevees zijn niet <laughs> helemaal wat ze zijn moeten. Ja. Maar ik vind het er heel goed uitzien. Er zitten namelijk heel veel dansscènes in die ook met lange camerabewegingen zijn gefilmd. Dus dan moet je wel iets kunnen, want anders ja. overtuig je niet. Klinkt het uh, aantrekkelijk uh, om naartoe te gaan, uh, Hagar Peters? Die, die film? Of? Ja, nou, ik hou ja. ontzettend van ballet. Ik heb vroeger zelf op klassiek ballet gezeten, dus ik uh, vind dansfilms eigenlijk helemaal niet zo straf omheen te gaan. Nee. Maar ik ben hier wel benieuwd naar, ja. ja. Nee, ah, ja, want, ja vooral... Heeft ze ook, want je zei dat ze opgeleid was als ballerina, maar um, ze heeft een jaar lang getraind hiervoor, maar hiervoor. heeft daarvoor ook al... Uh... Ja, als jong meisje, jij, ja, ja. Is, ja, ja, heeft ze in ieder geval heel lang uh, gemeld, gedanst. Dus het komt niet helemaal uh, ja. uit het niets. Maar ja, dan nog. Het is ook, dat vind ik ook goed van die film. Want de film laat zien wat je allemaal bereid bent... of wat je moet doen überhaupt ja. om een artistieke prestatie neer te kunnen zetten. Maar dat zit natuurlijk ook in dat pre-productieproces dat iemand zich ook op die film heel erg lang moet voorbereiden. En ik hou er altijd wel van als al die lagen door elkaar gaan... Ja. Lopen, want dan word je ook als toeschouwer ah, ja, natuurlijk het ja, meeste ja. aangesproken. Een beetje een theaterfilm, natuurlijk ook. Klinkt het aantrekkelijk uitzenden? Ja. Dat ah, lijkt me nee, dus ik, ik wil hem ook inderdaad graag aanbevelen. Hij zou ja. dus zomaar mijn culturele tip kunnen zijn. Zo, nou ja, dan heb je die ook nog eens gegeven. zeg Black Swan van Darren Aronofsky. Dan heb je 127 Hours van Danny Boyle. Ja, heel, uh, heel anders. Veel, veel minder groots en, en, uh, en theatraal. Totale eenheid van plaats, handeling en alle uh, Socratische wetten. Um, een man, 127 uur waar gebeurt, heeft vastgezeten in een uh, kloof in, uh, in Utah en uh, moet eruit zien te komen. En we weten dat het waar gebeurd is. Dus we weten dat hij eruit komt. We weten niet hoe. Een beetje slimme filmkijker. Die ziet wel als hij op weg naar die uh, naar die canyons zijn spullen aan het verzamelen is. Dit gaat hij straks nog nodig hebben. Een, maar waarvoor? een mesje waarvoor, of zo, uh, Een mesje zou handig <laughs> uit kunnen komen. Dus dat, dat zie je ook tamelijk snel in de film. Maar dan weet ja. je nog niet precies wat hij daar uh, mee gaat doen. Maar dat bouwt een enorme spanning op op één plek en één locatie. Maar Danny Boyle, die natuurlijk ook... Slumdog Miljonair heeft gemaakt... die weet ook te ontsnappen. In het, via het hoofd van die man... weet hij uit die canyon te komen... en op een gegeven moment in zijn wanen uh, te zitten. vind ik ook een hele sterke film... omdat het een heel simpel basis gegeven is. Ja, maar, maar, ik heb met zweet in mijn handen zitten kijken... Maar, maar het gebeurt en die man die is ontsnapt. Maar dat weet toch iedereen hoe dat ja, gebeurd is? Ja, maar dan is het dus extra knap als, je, als je, je, zoals het in het Engels heet... ...suspension of disbelief. Ja. Dus je eigenlijk je wantrouwen zo weet uit te stellen als toeschouwer... ...omdat je wordt meegesleept door een karakter... ...geweldig gespeeld door acteur James Franco. Dus daar wil je ook de hele film wil je wel bij hem blijven in die kloof. Want het is goed om te zien... Mm -hmm. Maar als je dus vergeet, dit is waar gebeurt... vergeet, dit moet aflopen... en vergeet, het kan maar beter niet slecht aflopen... omdat je denkt, nee, hij moet overleven. Dus al je eigen oerinstincten worden uh, aangesproken voor, tijdens het leven. Het is bijna alsof je zelf onder het rotsblok nou, vast zit. Ik, ik, ik, ik zeg niet voor niets... Klamme handen. Klamme handen. Je een soort fysieke Mijn reactie ene hand voelde je een... helemaal niet meer. Mijn ene hand voelde ik niet helemaal. Maar nu vertellen we te veel. We vertellen... Ja, dan mag ik ook weer niks vertellen. Mocht we vorig <laughs> uur over de aanslag ook al niet zoveel vertellen. Nee. Nu dit weer. Nou goed. Uh, dan de uh, derde film. In ieder geval de moeite waard. Hè? Dus deze. Ja, ja, Van uh, Danny Boyle. Ze zijn echt, One and 27 in hours. Die zijn alle drie de moeite waard. Dus straks als die Oscars gaan komen eind februari. dan wordt het ook een soort ja, strijd der uh, giganten. Ja. Want, dan de uh, film met uh, Colin Firth. Die, de, de King's Speech. Of die stotterende de Koning. Precies. Ook, ja. een, ook een waar gebeur Verhaal, dat is natuurlijk gewoon intens, klein acteursdrama. En dat gaat eigenlijk over hoe iemand moet gaan praten, hoe iemand moet communiceren En als je stottert, dan heeft hij natuurlijk een hele leuke excentrieke spraakleraar gespeeld door Jeffrey Rush, die dat ook volkomen uh, goed kan doen. Maar hoe je dan uiteindelijk uh, ertoe komt om uh, mensen uh, aan te raken en te benaderen in een hele historisch belangrijke periode Namelijk nou, de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog toe... Toen de Engelse natie toegesproken moest worden, want, uh, en dan de, moet je niet een stotterende koning hebben. Dan moet je niet hebben. een stotterende koning <laughs> hebben die moet oproepen tot de oorlogszucht en en, en, en bloeddorst. Ja. Maar dit is heel erg klein op de gezichten, op de stemmen, op de, op de mimiek, op de fijnste bewegingen van de acteurs. Dus dat, denk ik, dat wordt daar in Hollywood straks ongelooflijk vechten ja. om die Oscars. Ja. Die, die, die Colin Firth, die heeft wel een gouden tijd er, momenteel. Dat, nou ja, single vorig man, jaar single ook. man waar die natuurlijk ook heel erg mee opvalt, viel niet meer alleen maar de de, de romantische Bridget Jones-achtige ja, ja. Mr. Darcy held ja, ja, ja. Maar uh, uh, hele heftige uh, rollen. Dus het is het, uh, het is het waard. En wie en wat nou die Oscars moeten gaan winnen? Ik zou het niet weten. Ah, dat op, dat je... te veel, ja, ik vind dat Javier Bardem voor Beautiful hem uh, moet winnen. Wat een prachtig film ook in Rotterdam te zien is. Ook helemaal op één acteur, op het gezicht van één acteur gefocust tragisch verhaal over de laatste dagen van de man. Maar wel heel troevig mooi. Oké, okay. Nou goed, Black Swan de moeite waard. 127 Hours de moeite waard. Het King's Speech de moeite waard. We krijgen natuurlijk naar de film te gaan. Ja, precies. Er is bijna geen tijd voor iets anders. Nee, nee. Goed, nou dankjewel Dana. En uh, veel plezier nog. Want je gaat straks ja. meteen weer terug naar Rotterdam. Meteen weer terug. Hup, meteen. Ja, dan mag je misschien met aat, mee rijden. Ja. Graag. Ja. Nou, ja, ik ben nu met de auto. De dus... liftcentrale. Nee, ik eigenlijk ook niet. En dan gaan we samen treinen. De <laughs> okay. liftcentrale is geregeld. Goed, wij gaan weer even luisteren naar Gregory Page. Onze Amerikaanse gast. Die, zo, die in Scorel woont momenteel. Uh, hier is hij met My Cherry Pie. Kan niet vaak genoeg zeggen. Always I love you. My heart is yours. That much is true. And the foolish things I do I can't believe But it's all right now My baby, she's still in love with me She takes me all in stride She's the apple of my eye She's sweet as cherry pie She sees through me But it's all right now My baby, she's still in love with me Under a starry sky Down on one knee I Said, I love you forever Please be mine Then I proposed And she held me close And tears of joy together we cried Ah, love is new. Let's make it shine. Leave the old days far behind. Suddenly you'll find new memories. But it's all right now. My baby, she's still in love with me. Yeah.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 Our love is new, let's make it shine Leave the old days far behind And Suddenly you'll find new memories But it's alright now My baby, she's still in love with me Yeah Oh, well it's alright now My baby's still in love with me Gregory Page. Ja, you... yeah, thank you very much. Uh, ik noem nog maar eventjes die site. Gregorypage.com om uh, die, dat nieuwste album van hem te bemachtigen. True Love, ook wellicht verkrijgbaar in de platenzaak. Um... Ze werd bekend door haar voordrachtskunst... en door haar begrijpelijke gedichten in gewone mensentaal. Dat gaat over jou, Harkar Peters. In haar nieuwste bundel wisselt ze zwaarmoedigheid en ernst af... met lichtvoetige ironie. Wasdom is de titel. Ik vond het omslag zo mooi. Er staat een, uh, een meisje... Ja, beschrijf het zelf anders maar even. Wat zien we? Ja, nou ja, um, een klein meisje. En, en dat meisje ben ik, want mijn moeder heeft de foto gemaakt. Uh, naast uh, mijn opa. En dit is het Limburgse landschap... waar ik als, ik ging als kind heel vaak naar mijn opa en oma toe ging...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 Ik ben uh, bewondering. Een uh, bewonderaar van uh, uh, mooie kale mannen. Ik, en uh, dat is ook, er is een Spaans spreekwoord. God schiep enkele volmaakte hoofden. De andere bedekte hij met haren. Ik zie tot mijn grote genoegen dat A.C. leven goed uit. Ook eindelijk. enigszins kalend is. En dat vind ik dus erg mooi. En uh, ik, uh, ik zal het gedicht voordragen: Ode aan de Kaalheid. Het kale hoofd smeekt. Van boven tot onder en helemaal rondom wil het worden bedekt. Niet met haren, maar met lippen. Niet met hoeden, maar met zoenen. Niet onder helmen, maar door handen zal het de gure wind niet voelen. En niet onder felle zon verbranden. Tot in lengte van dagen wil het worden gedragen. En liever op handen dan op een hals. Dus ook een beetje ijdel. Ja. Het kale hoofd. Goed gedicht. Goed gedicht, ja. hè? Ja, dat Brilliant. wist ik dat...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 Uh, menselijkheid kunnen bewerkstelligen. Ja. Al begrijp ik ook dat dat heel hoog gegrepen is. Sterker of dat, dat schiet me nu te binnen. Dat hadden we niet voorbereid. Want daar staat ook een gedicht in, in de bundel. Wat erover gaat dat als mensen meer gedichten zouden lezen, dan zou er minder geweld zijn. Ja, nou, dat heb ik vorig jaar geschreven, toen bij de dichter des verkiezing. Toen was de opdracht om een gedicht over het Afgelopen jaar te schrijven. En dat was toen een jaar waarin heel veel zinloos geweld had uh, plaatsgevonden. Politieagenten die werd vermoord. En dan uh, de uh, verkeersregelaar op het dek van de Ikea. Die een man uh, de weg weg van uh, de invalideplaats wees. En toen overreden werd en daaraan overleed. En allemaal dat soort dingen waaruit toch een soort van verharding blijkt. En uh, toen heb ik inderdaad... Uh, als, uh, vanuit een twaalfjarig meisje... zogenaamd dus... Uh, wiens vader uh, zou zijn... Uh, omgekomen door Zinlaas ja. uh, een soort van... Uh, protest daartegen geschreven. Ja. En... Uh, ja... ik denk wel dat dat... Um, omdat mensen die dus... Uh, boos zijn, zo... in, in hun eigen emoties... Uh, vastzitten, terwijl...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 uh, ja, ik, ik, vond het, ik, ik vind het een prachtige bundel, wasdom. Uh, een mooi overzicht van Met wat jou. je al gedaan hebt en, en waar je mee bezig bent. Uh, die roman over Pablo Neruda en zijn, zijn kind, komt, komt die nog eens? Want je zei al, daar, daar, dat is zwaar om, om een roman te schrijven. Die staat ja. al voor een paar jaar al aangekondigd. Maar... Ja, nou ja, um, dat is zo. Uh, maar ik, ik geef mezelf gewoon de tijd. En ik ben ermee bezig, dus uh, het is wel de buur dat hij komt. En je had nog iets meegenomen van, van Dick Hout, want uh, die hebben een nummer voor jou uitgevoerd. Ja, klopt. Wat is dat voor nummer? Het um, nummer staat ook uh, in gedicht. de bundel. Uh -huh. uh, het gedicht heet One Night Stand... En de grap is, ik heb het in de eerste persoon geschreven. Het is trouwens niet autobiografisch. Uh, en uh, zij voeren het uit uh, in de derde persoon. Dus zij is er een van One Night Stands. Uh, nou ja. Oké, okay, we luisteren een klein stukje naar. Ja, is goed. Is er eentje van de one night stand, van verliefd voor één avond, van verliefd voor één nacht, van liefdes als het maar niet bent, vanuit het oog, uit het acht. Kussen te zien. Als een nieuwe morgen zich heeft aangediend, is dat hoofd haar een schandvlek in het prille ochtendlicht. Ze is verliefd op zoveel mannen. We moeten het hierbij laten, want dan dus, uh, verdwijnen we langzaam in de sterren. Maar het moet mooi zijn om je eigen tekst op die manier uh, uh, te ja, horen. Ja, ja, ik vind dat hij mooi zien. Ja, ja, prachtig. Meneer van Koten, Kees van Koten, We gaan het straks over Senta Moer. Wat vindt u als u zo die gedicht hoort? Vond u het mooi? Ja, zeker wel. Ja. Schrijft u zelf nog gedichten? Ik kan het niet. Nee? Je bent het of je bent het niet. Ik kan een heleboel <laughs> dingen hartstikke goed. Ik ben niet vals valsbeschrijder, maar ik ben geen dichter. nee. Ik heb ik nou net een zwak punt uh, getroffen, meteen in de ja, eerste vraag. Dat ja. spijt me nou. Dus Houthakken, schilderen. Ja, timmen, oh ja, o, ook ook. Dichten, nee, nee, nee. We hebben het straks over voor Moer, wat ja. u daar gaat doen. En over, vooral uh, het, het, thema van dit jaar. Want het is een mooi thema, is de onbereikbare liefde. Dat allemaal uh, na het uh, nieuws van uh, vier uur. Cornat Maas komt en ook uh, mijn collega van televisie komt weer... met uh, uh, dingen die hem deze week zijn opgevallen. Ik dank uh, Hagar uh, Peters voor... Uh, nou ja, het bundel is verschenen bij de bezige bij, noem ik nog even. Wasdom heet hij. Aad Zelen, bedankt. Succes met, uh, je dienst. met Alex van Warmer in Antwerpen. Daan de veel plezier weer in Rotterdam. Ja, Een goede dankjewel. reis. Ik ga meteen weg. Gaan we <laughs> die bioscoop in. Hup. Goed, uh, en Gregory Page natuurlijk heel erg bedankt ook voor de prachtige muziek. U hoort ons weer straks, ook met de virtuele vitrine met uh, Frank Boeien Na het journaal van 4 uur. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... Opstand in Tunesië en Egypte. Red Westerns in Rotterdam. Moos bij de dokter. de dokter, moet me helpen. Ik vergeet alles bij. Sam Moos en Max Tailleur. De dokter heeft u dan al lang. OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1.